Broeders en zusters, ik vond het een fijne lofprijzingsdienst. Ik vind het een vreugde, echt waar. En ik vind het een zegend dat sommigen van ons ook het gebedenboek hanteren. Want je hoort de woorden die al honderden jaren door onze broeders en zusters in Israël zijn gebeden. Ik vind het heerlijke woorden als ze gesproken worden. We kunnen natuurlijk ook buiten het gebedenboek onze profeten citeren en andere zaken uit de psalmen. Maar het is echt, mijn hart is uitbundig van vreugde. Waar zullen we het vandaag eens over hebben? Over een koning. Dus ik ben het maar eens op gaan zoeken waar die stond. Ik heb er wat teksten bij gezocht waar het over gaat. Uiteindelijk in het koninkrijk van God. Zijn volk Israël. Als vader zijn zoon stuurt. Ik vond het ook mooi in het gebed van broeder Martin. Al voor alle eeuwigheid had vader zich voorgenomen. Om door zijn zoon die verwekken zou worden in Maria. Dat hij die uiteindelijk op de troon zou zetten. Maar op een manier dat wij nooit hebben kunnen bedenken. We hebben nooit kunnen bedenken dat die Messias van ons moest sterven om zo uiteindelijk onze prijs te betalen. Maar dat het volk van Israël waartoe hij kwam, die altijd op de hoogte is geweest dat Messias zou komen, hem uiteindelijk niet gekend heeft, heeft toen hij kwam. En hij heeft daar gelijkenissen over verteld. Je zou eigenlijk de hele Sabbat achter elkaar willen gaan zetten, alle gelijkenissen, om ze allemaal in één kolonne te lezen. Maar goed, daar hebben we een andere broer voor die is momenteel, uh, zich momenteel erop voorbereiden om steeds maar over het Koninkrijk Gods te spreken. keer als je komt, hebt hij maar één onderwerp, Koninkrijk van God. Net als we een andere broer hebben, die elke keer als hij komt zegt, ik praat over relatie of religie. Om uh, te laten zien, belangrijk het is om een relatie te hebben met vader. En niet alleen religie. En helaas hebben we de voorbeelden gezien in het volk van God, Israël, tot het vele... Gebracht heeft in een situatie van religie. En God haat religie. Als wij alleen maar tegen onze vrouw zeggen, ik ben met je getrouwd, dan heb je religie. Maar als je ze lief hebt, echt waar, is een zaligheid. Als we de principes doorkrijgen van relatie, schitterend. Ik zou zeggen: steek je handen erop en je mag allemaal gaan dansen. Maar we hebben natuurlijk ook vervelende ervaringen in ons leven. Maar het gaat erom, wat heeft God in zijn doel? En zijn doel is dat we elkaar lief hebben zoals we onszelf lief hebben. We zorgen voor onszelf, we zorgen ook voor de ander. Het is in het koninkrijk van God, gaat het om relaties. Het grootste prijs die betaald is, heeft vader betaald. Al vanaf eeuwigheid, hij was aan het bedenken hoe hij de mens zou gaan scheppen naar zijn beeld. Heeft hij al gedacht hoe dat probleem opgelost moet worden. Anders had hij robotten van ons gemaakt. En dan hadden we natuurlijk gedanst op tijd. We hadden gebeden op tijd. We hadden halleluja geroepen op tijd. En dan had hij zelf aan zijn eer, eer gekomen. Maar het is niet waar. Hij wilde een mens hebben die uiteindelijk vrij zou zijn. Je kunt alleen maar Abba bedienen dienen als je helemaal vrij komt. Nou lieve mensen, wij zijn echt niet vrij. Wij zijn vrijgekomen in ons geloof. Alles wat God ons beloofd heeft, dat hebben wij ontvangen door... Geloof. Wanneer gaan we het ontvangen wat hij beloofd heeft? We zullen echt allemaal nog de dood moeten sterven. Sommigen die aan het eind leven, die zullen veranderd worden in een moment. Maar naar de mens gesproken is het al duizenden jaren zo dat de mens sterft. Maar de gelovigen hebben hoop gehad en die zijn niet zoals de heidenen, Want wij weten, er komt een dag, er zal Messias ons opwekken. Dat geloofde Adam, dat geloofde Abel, dat geloofde Noach. Die hebben allemaal uitgezien... Naar het moment dat God de dood zou verbreken door het offer van zijn zoon. Dus God heeft alles in zijn plan zitten. Het is wonderlijk als Gods zoon komt, verwekt uit Maria. Zijn enige geboren zoon, er is er nooit eentje op dezelfde manier verwekt. Dus onze Yeshua is de meest unieke mens die door God verwekt is. Hij was wel een zoon van God zoals Adam zoon van God was. Maar die was uit stof geformeerd. Eerst was de Stof geschapen. En hij werd uit stof geformeerd. Opgebouwd, neergelegd. De adem des levens erin. En al zo werd hij een levende ziel. Hij is de zoon van God. Maar hij heeft een fout gemaakt. Hij heeft een zonde begaan. Uiteindelijk is door de zonde is hij aan de dood onderworpen geweest. Dat is een ramp. Want de hele schepping is aan de zonde en aan de dood onderworpen. En uit een, uh, een onreine kan nooit een reine geboren worden. Ben je er ook mee eens? Dus wij zijn zonen van Adam, ook al leven we bijna 7000 jaar later of 6000 jaar later. Wij zijn zonen van Adam, en ook al hebben we niet dezelfde zonde gedaan als hij, we zullen sterven, net als Adam. Maar we hebben wel dezelfde hoop, omdat we uitzien op die verlossing, op het zaad wat komen zou, wat Satans kop zou vermorzelen. Ah, maar heerlijk, hè? ik kan mijn allemaal op zeggen, oh, hebben we één met elkaar, zijn we één met elkaar? We zijn één met elkaar, omdat we die belofte van God aanvaarden. Yeshua de Messias, de zoon van de levende God. Wat heeft hij gezegd in zijn hoge priestelijk gebed? Dit nu is het eeuwige leven, dat is Gods leven, dat we in hem geloven, de enige waarachtige God, en dat is Yahweh, en in zijn zoon Yeshua de Messias. Dat is eeuwige leven. En wij bezitten het door geloof. Ik zou haar zeggen, kom op, we gaan op weg naar de dood, we moeten sterven, maar we zullen opstaan, daarin zal onze vreugde en onze kracht zijn. Amen. Door geloof in hem, ons hart, door geloof reinigende. Hebben we een rein hart? Door geloof hebben we een rein hart. Heb ik een rein hart? Ik zal het voor mezelf houden. Echt niet. Ik heb dingen in mijn hoofd zitten, die ga ik u niet vertellen. Maar ik heb strijd geleverd door het geloof... en ik weet dat ik gereinigd ben door het bloed van Yeshua. En ik weet dat ik door het bloed van Yeshua leven heb gekregen. Dat bloed bewaart ons leven. Ons leven zit in ons bloed. Hij heeft het bloed laten vloeien op daar, En daardoor is hij niet zijn bloed kwijtgeraakt, maar zijn leven. En hij heeft het leven gegeven voor het leven. Van degene die stierven. Mensen, het is een vreugde om te bedenken wie Yeshua voor ons is. Dus toen ik het gehoord had over die koning. Ik denk: ja, ja het is toch mooi om even tussen Samuel door. En je een, een, een gelijkenis te pakken van Yeshua. Vindt u het goed dat we dat doen? Een uitnodiging van de koning. Ik weet zeker, u kunt de gelijkenis zo uitspreken voor me. U kunt hem uitleggen, wat is er allemaal gebeurd. Echt waar. Maar de kunst is toch met elkaar om iedere Sabbat, naar Sabbat, naar Sabbat, naar nieuwe maan, de woorden van de Heer naar boven te halen en ze te zeggen. En ze met elkaar te delen. Want zo bouw je elkaar op in het allerheiligst geloof. Er staat in de tekst, Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen, dat is het volk Israël, en tot zijn discipelen en hij zeide. Nou zou je wel denken, waarom zet je nou achter Jezus weer dat getalletje 24-24 neer? Dat is alleen maar om u weer uit te leggen waar het over gaat als we het over Jezus hebben. Ook al zijn we door de afgelopen tien jaar uh, ons een beetje gaan bijsturen, omdat we verbonden zijn geraakt aan het Joodse volk, die volkomen Hebraïls in de Torah is grootgebracht, en wij als christenen, als christenen zijn grootgebracht. Maar ik heb een reden waarom ik het doe, moet u luisteren. Daar staat Jezus en het is in de Strong 24-24. Omdat er een gebrek is in het vertalen van klanken en kleuren en letters. Ja, moet je het als je een Hebreeuws woord hebt en je moet het in het Grieks gaan neerzetten. Dan valt het vaak niet te translitereren of te transcriberen. Het schrijven, het uitdrukken. Bijvoorbeeld in de Griekse taal kennen ze niet SJ. Dus als wij zeggen Yeshua is het voor een Griek niet mogelijk. Kan die ook niet neerzetten, kan die ook niet zeggen. En als die al over dat woord, uh, soes, soe, shu, dan moet hij eigenlijk, shua zeggen, schijnt niet te kunnen. Hebben ze een taalkundige methode, moeten ze afsluiten met een S. Waarom zeg ik het? Alleen maar om u te helpen, als iemand zich zou ergeren aan de naam van Jezus, tot we niet onze eenheid verliezen. Want we praten nog steeds over de Jezus, ook al zijn we in de christelijke kerk grootgebracht. Die is de zoon van Yahweh, geboren uit de maagd Maria. Het is dezelfde Jezus als Yeshua in het Hebreeuws. Er is geen onderscheid, er is alleen een naamsverandering plaatsgevonden in de klank. En ik zal u dadelijk een voorbeeldje geven. Hier staat Jezus. Daar staat in het Grieks, 24:24. Jezus 24, in het Grieks en het, daarachter, hoe je het een beetje moet zeggen. Jezus. Het vertaalt in de Bijbel met... Jezus. Ik heb mijn leven lang niet beter geweten. Ik heb liederen gezongen... over de lieflijke naam van Jezus. Echt waar hoor. Mijn hart keert om. Als je het over Jezus hebt... is het de lieflijke naam van Jezus. Ik heb hem als de weg gevonden tot Abbe Yahweh. Alleen toen snapte ik nog niet over Yahweh. Ik snapte niet over Yeshua. Ik snapte de constructies niet in woorden. Maar als hier een broeder binnenkomt... die hebt het over de naam van Jezus... Omhelz ik hem. Als dan blijkt dat hij door de christelijke leer uh, achterop geraakt is, net als de joden achterop geraakt zijn in hun religie. Dan omhelzen we elkaar en we zullen dezelfde heer beleiden. We zullen dezelfde wijn drinken en hetzelfde brood breken. Ik wil dus gewoon helemaal niet horen dat er een verschil is tussen Jezus en Yeshua. We vertalen met Jezus. Nochtans, ik heb voor mezelf een voorkeur gekregen in de afgelopen jaren... om toch wel onderscheid te maken wat uit het christelijke denken komt... en de vertalingen, en naar het Hebraeelse denken en de vertalingen. Want we moeten die omslag gaan maken ergens. En dat kun je toch doen door het uit te drukken. In 3391, dat is dus de Hebraeelse uitspraak over Jehoshua. Daar staat in het begin, hier zo, een Jot... En dan krijg je links van de he. En links van de waf. Dat zijn drie letters uit de godsnaam. Het is Jut He Waf He. Maar er staat Jut He Waf. Wonderlijk is dat, hè? En ze vertalen het met een, een, een apenstaartje. Eigenlijk zijn ze er niet overheen hoe ze het gaan vertalen. Gaan ze het naar. Ja vertalen, Yahoshua, of gaan ze naar Jehoshua, of gaan ze naar Jozua, daar zitten wat verschillen in. En eigenlijk moeten we het accepteren, want ook in die tijd hebben ze niet beter geweten, of ze werden aangestuurd misschien wel door een verkeerde gedachte. Nochtans staat daar in het Ja, Yahoshua. Staat er gewoon. Moeten we nu allemaal gaan roepen, Yahoshua, dat wordt het een hele krul van. Echt niet waar, de naam wordt ingekort, is gewoon legaal, Yeshua. Dan hebben we het nog steeds over dezelfde Yeshua die daar in het Hebreeuws Jehoshua staat. Alleen in onze Bijbel wordt die vertaald naar Joshua. Dat komt omdat er een Jot, He, Waf, Shin, Waf staat. Als we dus de, de tweede zien, hier staat Jot, He, Waf, Shin, Ayin. Dan missen we deze Waf. Die hebben ze verteld met, deze Waf hier weg is. En dan vertalen ze het, hetzelfde woord Jehoshua. hier komt de staan. hier staat hij erachter, naar Yehoshua. Ja, het zei zo. Uiteindelijk staat er in deze aantal Hebreeuwse letters, de Jot is overeenstemmend, de Shin is overeenstemmend en de Ayin. De wortel waaruit dat woord genomen wordt, Jehoshua, komt uit de wortel Yasha. En yasha betekent redden, verlost worden. Dus we praten eigenlijk over het feit, Yahweh brengt redding. En of de mensen het nou over Jezus hebben of over Yeshua, we hebben het allebei over, ja, we brengt redding. En anders niet. En als je zegt, nou, ik heb het wel gehoord, maar ik geloof het nog niet, dan zei je het zo. Desnoods gaan we thuis zitten, gaan we er verder over denken, want er is veel over geschreven. Er zijn ook mensen die hebben er hele andere dingen over geschreven, dat gaan we dadelijk zien. Uiteindelijk hebben we Jozima gekregen, dat is de opvolger van Mozes. Denkt u aan een ander als Jozua de opvolger van Mozes, als je het over Joshua je hebt? Echt niet waar, we geloven allemaal dat Jozua de opvolger is van Mozes. Het Nieuwe Testament praat over Jezus, de zoon van Eliezer. Dat is een voorouder van Yeshua. We praten over Jezus, de zoon van God. We praten over Jezus, Barabbas. Die is vrijgelaten in plaats van Yeshua. Hij heet namelijk Jezus Barabbas, de zoon van Vader. Wat een truc. Yeshua is de echte zoon van vader. En zijn opponent, die ze vrijspreken, die heet Jezus, zoon van Abba. Dat is heftig, vindt hij ook niet? Maar het is een andere Jezus als Jezus, de zoon van God. En we hebben ook nog Jezus bijgenaamd, Justus, als een metgezel van Paulus. Onze broeders uit de Joodse maatschappij uit Israël zullen altijd zeggen, Yeshua. Zo simpel is het. Wij zitten met een transliteratieprobleem, transcribatie, noem we maar uit. Maar we hebben het over dezelfde. Ik hoop dat u het wil aanvaarden, lieve mensen, want dan kunnen we een hoop leren met elkaar. Bovendien staat hier weer, Jezus, Jezus of Joshua of Jehoshua en Zeus. Er zijn mensen die zeggen, ze gaan hem verwisselen met Zeus. Wie heeft van u in uw christelijke jaren vanaf je geboorte geloofd dat je in een Zeus geloofd hebt? Toch helemaal niemand? Maar er zijn natuurlijk mensen die kunnen het allemaal prachtig uitleggen, ook op het internet. En het klinkt allemaal mooi, maar wij geloven niet in Zeus. Als je verder kijkt, dan zie je namelijk dat dat woordje Zeus heeft niets te maken met Jezus. Ziet u het verschil? Niets te maken met Jezus. of met Zeus. Heeft niet met Jezus of Jezus te maken. Echt niet waar. En als je denkt dat uh, je altijd met een verkeerde gedachte Zeus hebt gediend, dan zeg je vandaag één keer, vader, ik heb het verkeerd gezien. Ik heb het verkeerd begrepen. Ik kan me haast niet voorstellen dat je die gedachte hebt gehad. We hebben altijd geloofd in Jezus, de Messias, of in Yeshua, de Messias, of nog breder uitgesproken, Joshua. Dat betekent gewoon, ja, we het hier red. En dan valt er nog over die klankjes nog wat te zeggen. Dus lieve mensen, die Zeus, wij weten wel beter, vindt u ook niet? Ik heb nog nooit iemand tegengekomen, ook niet in de ontwikkeling van de gemeente in Manuel, waar ik heb moeten vertellen: "Zeg, maar nou, jongen, jongen, jij hebt Zeus gediend." Is nog nooit gebeurd. Als we medechristenen ontmoet hebben, waren het altijd medechristenen die in Jezus geloofd hebben, de zoon van God. En ze kunnen door de leer van Rome gedacht hebben tot er drie personen waren die samengebald waren in één wezen. Nou, dat is een mysterie, dat snapt niemand. Dat snappen zelfs niet de bedenkers ervan. En omdat het een mysterie is, dan zeggen ze, ja, dat is een mysterie, die moet je maar geloven. Nou, een schop met voetje eronder. We zullen geloven wat de Bijbel zegt. Yahweh is de enige waarachtige God. En buiten hem is er geen God. Yeshua kreeg ooit de vraag van de schriftgeleerde, wat is het grootste gebod? En dan zegt hij, Shua Israël. En hij is de één. Adonai, Echad. Hij is één. En wat zegt dan die schriftgeleerde? Die heeft goed geantwoord. En Hij is de enige. Dat zegt die schriftgeleerde. Dus een echte jood die de wet kent, die vraagt aan Yeshua, wat is het grootste gebod? En hij zegt, Sma Israël. Hij is één. En dan zegt die schriftgeleerde, je hebt goed geantwoord. En hij is de enige. Vind je dat niet mooi? Als die niet de enige was geweest, had Yeshua hem daar direct op zijn vingers getikt. En zegt hij, ben jij nou een leraar in Israël? Er is nog een God. Snap je dan niet dat Messias ook God is? Want zo zeggen de Christenen. het. Dat is misleiding. Dat heb Yeshua niet gezegd. Als hij die fariseeën of die schriftglidden mee had kunnen redden, door hem dat uit te leggen, dan hadden we het vandaag zo geweten. Maar hij heeft nooit gezegd dat hij God is. Je kan Yeshua God noemen, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar dan ligt het op dezelfde manier als dat we de akker de wereld noemen. Onze akker is niet de wereld. Nee, maar de akker is de wereld. Yeshua, hij is echt niet Yahweh. Ik maak dan het grapje, ik ben ook een beetje God van mijn kip ook. Want ik bepaal welke kip ik slacht. Echt waar, want goden, dat zijn Elohim. Er zijn vele goden, er zijn vele heren, maar er is maar één God, dat is Yahweh. Exact hetzelfde woord, mensen. Zelfs de burgemeester van Alblasserdam is een Godje. In de woorden van de Bijbel. Maar hij zal moeten buigen voor de enige berachtige God. Mozes werd ook God genoemd. Jij bent Elohim over Aaron. Wat Mozes zei, wat hij uit de mond van God hoorde, hij stotterde een beetje, dacht hij die man, en het ging aan Aaron heel vloeiend vertellen. Dus vader zegt zelf, jij bent Elohim en Aaron is je profeet. Hele mooi is dat, hè? Lieve mensen, hier gaat het over Jezus, oftewel Joshua, Jehoshua, en over Zeus, Zeus. In de oudheid waren er veel zeevarende volkeren, deze namen veel elementen uit de godsdienst van elkaar over. Zo was Zeus reeds voor de Hellenistische tijd, dat is de Griekse tijd, bekend bij de Phrygiërs En werd daar als een oppergod vereenzeldigd met de god Ammon, Ook een afgod, hè? En werd daarom ook wel vereerd als de Zeus Ammon. Denk je tot het bij ons Zeus Yeshua wordt? Echt niet waar. Nooit. Ammon werd zowel bij de Egyptenaren als bij de Libische volkeren als God beschouwd. De Romeinen vereenzelden Zeus met Jupiter. De Germanen vereenzelden Zeus met Wodan. En de Scandinavische volkeren verenigden zich met Zeus met Odin. Hier hoort het christendom niet tussen. Wij hebben nooit onze Heer Yeshua verenigd met Zeus... Dat is een verhaal wat wel verteld mag worden door wijze mannen die dat uit gaan leggen. Maar ze halen je eigenlijk van het spoor af. Yahweh ja, nee, is God en Yeshua is de zoon van de levende God. Het lam gods. Hem komt alle heerlijkheid, lof, eer, aanbidding en toe. En u weet wat aanbidding ook weer was. Hè? Aanbidding is niet dat, hè? Halleluja, prijs, ik zing zo mooi, fijn, heerlijk dansen. Dat is geen aanbidding. Aanbidden, wat wij vanmorgen doen, is lof prijzen. Maar aanbidden is buigen, zo, buigen. Dat is de handkussen van wie je buigt. En denk erom dat wij buigen voor het lam van God. Want wat het lam van God tot ons zegt, Yeshua, dat zijn de woorden van zijn vader. Als wij buigen voor de woorden van Yeshua, van het lam Gods, dan eren we Yahweh. Want hij heeft Yeshua gestuurd. Elke knie zal zich buigen. En ze zullen het graag doen hoor. Ik denk als we ooit zijn heerlijkheid kunnen zien... He, die drie broeders, uh, discipelen die voor hem stonden op de berg der verheerlijking, nou, die waren met stomheid geslagen. Ze zouden de we aarde werpen, zullen we een bouwen, kan die wonen. Ja, het was natuurlijk een visioen wat plaatsvond, want Yeshua zegt later, denk erom, vertel dat visioen nou tegen niemand. Maar hij heeft zich op een bijzondere wijze geopenbaard, als een helder licht, het lam van God. Ja. Dit is mijn geliefde zoon. Amen. Heb je met de doop laten horen, met de verheerlijken op de berg? God zelf openbaart zich op een wonderlijke wijze. Heeft u dit begrepen, lieve mensen? Dan zal ik even de ten laatste nog klap op de vuurpijl. Kent u Den Haag in Holland? Kent u De Heek? Nee, die kennen we niet. Maar je moet eens naar Amerika gaan en vragen waar De Heek ligt. Dan snappen ze het niet, maar dan pakken ze de landkaart. Zst. Oh, dat is in Holland, Holland, Holland. Dat is de stad van de residentie. De Heek. Dan zeg ik nee, dat is de Haag. Dan zeggen zij, de haag. dat gaat niet. Die krijgen dat niet door de stot geen geduld. Maar we praten over Den Haag en over de Heek. En als hij uiteindelijk zijn ticketboek gaat, gaat het vliegtuig naar. Waar gaat hij dan naartoe? Hij komt of op Schiphol of op uh, 16 over. En dan gaat hij met de taxi of met de bus gaat naar de, de Heek. En dan komt hij bij de Heek en dan staat er een bord: Haag, haag, haag. Je moet het maar een Amerikaan laten zeggen. Dat geintje, dat hebben wij ook met de naam van Yeshua en met Jezus. En als de mensen zeggen, ik maak er zeus van, dan moeten ze het doen. Ik vind het verdrietig. Maar wij zeggen Yeshua en we zeggen Jezus. En als we zingen tot ons lam van God Jezus is, en we willen het graag weten tot het Yeshua is, want dat weten we, dan zingen we maar Yeshua. Het is een vreugde, broeders en zuster. We moeten eenheid zoeken en nooit verdeeldheid. We gaan verder. Oh ja, er staat nog wat onder. Kent u die, die uitspraak die eronder staat? Ja. Van die liedjes zangen. Oh, oh, de Haag. Mooie stad achter de duinen. Nou, dat zegt dat is een Hagenees. Dat zal een Rotterdammer toch niet doen? Die zegt gewoon een stad achter de duinen. We gaan er ook niet over zingen als Rotterdammers natuurlijk. Maar er is dus een Hagenees. Oh, weer ook een Hagenees. Of een, een Hekenees. Oh, oh, de Haag. Mooie stad achter de duinen. Het is echt. Het is bijna om mee te spotten wat mensen met onze naam Jezus doen in Yeshua. Dus als iemand de keuze maakt om zijn uitspraken bij te sturen, omdat we meer met het volk Israël en het Joodse volk te maken willen hebben, en een beetje beter over kunnen komen, dan zal een Jood zich verbazen dat je Yeshua zegt. En dat je zegt: Yeshua was 100% Jood. Ik kreeg van de week een filmpje doorgestuurd van Levi. Dat ging over een karaïtische. Spreker. Een kare iet. En kare iten, die zijn bekend, die doen alleen maar Torah, niks anders. Ze erkennen Tanach, Maar ze erkennen de misna niet, de gemera niet, de tammoet, weet ik hoe al die boeken in elkaar zitten. Nee, ze lezen de Torah. En dat willen ze verkondigen, daar houden ze zich aan. Ze geloven ook niet in Yeshua als de Messias. Daar hebben ze in Rusland een, een, een, een Hebraïlse uh, Matthäus gevonden. En die man, die werkt met opgravingen af hollafijn. Hij gaat zitten vertalen, zitten kijken. En hij verbaast zich dat hij daar in Matthäus leest over een Yeshua. En die man die verklaart feilloos, dat is een Jood. En als die christenen nou die Yeshua hebben gevolgd als God. Want dat hebben ze gezegd, een drie-ener God. Hij zei, nou die mensen kunnen echt niet lezen. En die gaat dan al die discussiestukken die wij als christenen onder elkaar hebben. Omdat we bedonderd zijn door Rome waar wij over moeten vechten om het boven water te krijgen, want we krijgen het er niet uit onze traditie, die legt die kare iets zo uit. Die man die staat te preken, ook met zijn kwastjes aan zijn jas, een, een dingetje erbij, weet je wat. En dan legt hij zo die teksten uit. Je kan hem wel zoenen. Alleen hij gelooft niet dat Yeshua de Messias is. Vind je dat niet mooi? Nou, ik zeg niet dat je kare iets moet worden, want dan moet je Yeshua verwerpen. En dat gaat helemaal niet. Beetje gevaarlijk wat ik nou gezegd heb natuurlijk. Ik stuur je dus niet naar de Kaderite. Maar ik stuur je ook niet naar de, de rabbijnen van de Sadduzeeën en de anderen van de Farizeeën. Dus we doen het niet met de Kaderite, we doen het niet met de Soenieten, we doen het niet met de <laughs> Siite. Echt waar, we hebben eigenlijk te maken met Torah en daaruit ontdekken we wie Yeshua is. Ik hoop dat ik over ben gekomen. Dan stop ik even met deze inleiding. Het ging dus over Jezus of Yeshua. Vergeef me als ik het zoveel mogelijk heb over Yeshua. En andere voorgangers die prediken houden. die kunnen misschien ook wel eens een keer slippen tussen Yeshua en Jezus. Yeshua en Jezus. Maar weet zeker, we hebben het over de ene geboren zoon van Yahweh. Goed, lieve mensen. Yeshua die antwoordt en sprak wederom in gelijkenissen. Ik heb u al gezegd: een gelijkenis is een gelijkenis. Het is een gelijkenis. Maar het is niet gelijk het is. Het is dus een verhaal om iets duidelijk te maken. Maar je moet er geen tora van maken. Je moet uit het verhaal mensen gaan plukken. Want in een gelijkenis kunnen de bomen spreken tegen de huizen. En niemand zal zeggen, zo is het. Bomen praten niet tegen huizen. Dus het is een gelijkenis, het is dus niet gelijk het is. Het is gelijkenis. We moeten uit de gelijkenis iets leren om tot een hoger inzicht te komen. Je... Oh, is dat het? Ja, natuurlijk, die bomen praten niet tegen huizen. Nee, maar nou snap ik het. Lieve mensen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Het is een gelijkenis. Die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Ik denk dat we dit met ons kennen, gewoon kunnen invullen. Het koninkrijk der hemel, en wie is daar koning? Goed. Nou, dat is toch uh, van de twee antwoorden één goed, heb je 50% kans, hè? Van het koninkrijk der hemel is er maar één koning. Dat is de schepper. Dat is Yahweh. Hij is gelijk aan een koning. Die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Wie is de zoon? Eén uh, antwoord. Nou, gelijk ik honderd punten. Gelijk goed. En een bruiloft. Er moet een bruiloft, er moet een samensmelting komen tussen een man en tussen een vrouw. Er moet een huwelijk gevestigd worden. Israël is het volk, is de vrouw. En Yeshua, de Messias, is de zoon van God. Begrijpt u het? Daar is al over gesproken al vanaf, Adam en Eva, tot er een zaad zou komen... wat de kop van Satan zou vermorzelen. En hij is gekomen. En het gaat er over één ding. Yeshua is gekomen om een evangelie te prediken... En dat is het evangelie van... Koninkrijk van God. Hij kwam niet het evangelie van Jezus Christus vertellen. En duizenden kerken spreken over het evangelie van Jezus Christus... en ze zijn gewoon fout. Jezus Christus is geen evangelie. Jezus Christus predikte het Koninkrijk van God. Amen? Heerlijk, hè? Nou, de volgende. Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen en zij, die ter bruiloft geroepen werden, wilden niet komen. Of konden ze niet komen? Of dachten ze, zou het wel belangrijk zijn of niet? Maar als nou de koning je uitnodigt om op de bruiloft te komen, laat Trix nou eens bellen. Wim, zou je op de bruiloft van mijn... Zeg uh... ik, nou wacht even, wacht even. Snap je, het gaat even om het voorbeeld hè? Hij zond die koning zijn slaven. Wat zijn slaven ook alweer? Dienstknechten. Nog meer wil ik horen. Zijn dat die mannetjes met een bijzondere kleur... die met zwepen geslagen werden door die Hollanders? Waar, die hebben echt mensen misbruikt. Ik schaam me Hollander te zijn. Als zulke mensen tegen me zeggen... weet je wat er gebeurd is in Suriname en daar en in Afrika? Zeg ik schaam me Hollander te zijn. Wil me vergeven... Dat ik nageslacht ben van die mannen. Dat heb Yeshua ook gezegd tegen de joden, tegen Israël. Want zij waren de kinderen van degene die de profeten vermoord hadden. Je zou je schamen Israëlieten te zijn en dan voor Yeshua te staan. Dan denk je, oh, hebben ze dat gedaan? Ja, dat hebben ze gedaan. Echt lieve mensen, maar het blijft Israël hoor. Het blijft het volk van God. Want hij heeft een verbond gemaakt met het volk. Hij heeft zijn belofte gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob. En al gaat het volk op zijn kop staan, het blijft zijn volk. Maar net als jij je zoon een klap voor zijn kop geeft, als hij echt blijft rommelen, dan sla je hem één keer naar buiten toe dan denk je, oh, dat is fout gegaan. Echt waar, als hij zich bekeert van zijn goddeloos gedrag. Dan zeg ik: kom, kom maar. En dat doet vader ook. Hij zegt, al heb ik je naar de uiteinde van de aarde toegebracht, zegt hij. Onder die gode, afgoderij waar je zo naar verlangt hebt. Als hij je bekeert, zegt hij, oké, okay, kom terug, al moet ik je van het einde van de aarde afhalen. Maar dan kom je hier in Jeruzalem terug, voor mijn aangezicht om te aanbidden. En daar zorgt Yeshua voor, en daar zorgen ook de discipelen van Yeshua voor. Want Yeshua heeft gezegd, ik ben gekomen. Voor wie? Voor die verloren schapen van Israël. En wij mogen er door Gods genade bij horen, en met het volk van God ook teruggaan naar Jeruzalem. Er komt een dag, er komt de Heer ons halen, we hem tegemoet in de lucht, en met hem zullen we... Naar Jeruzalem gaan. Hoe het dan verder gaat, ik weet het niet. Maakte er wel eens een grapje over, en denk ik, tot ik een beetje klein burgemeester die van Abelasserdam gaat worden. Nou, maar dat staat niet in de Bijbel. Hij zond zijn slaven uit Ter Bruiloft, hè, om de Ter Bruiloft genodigden te roepen. Dat is Israël. En zij, Israël, wilden niet komen. Slaven. Dat is het Griekse woord doulos. dienaar. Alleen wij hebben een verkeerd idee over slaven. Het komt van het woordje Deo. En dat is wel belangrijk. Het grondwoord van doulos is Deo, waar het uitgehaald wordt. En Deo betekent binden en vastmaken. Dus een slaaf of een dienaar, die is ergens aan verbonden. Aan wie is de slaaf, de dienaar, de profeet en de discipel en u en ik verbonden? Zo, we komen namens de schepper. En het wonderlijke is, wij zijn door geloof in Yeshua deel geworden van het lichaam van Yeshua. Daarom zegt ook later Petrus: We zijn priesters. Amen. Hier op aarde. We zijn de koninklijk priesterschap. Om de verzoening tot stand te brengen tussen de zondaar, ja wij doen dat niet, hem op Yeshua te wijzen en hem met Yahweh te verbinden. Dus wij zijn priesters geworden. Lieve mensen, Doelos is een slaaf die verbonden is aan Abba Yahweh. Gekocht en betaald is door het bloed van Yeshua. En we hebben een taak om als dienaar te functioneren. Maar die slaven, die worden uitgezonden. Je zou beter kunnen zeggen, het zijn de dienaren van de Heer. Die zijn gebonden aan de boodschap van Jade. En die prediken net als waar het koninkrijk van God. Medewerker. medewerker. Ja, je hebt inderdaad medewerkers en tegenwerkers. Iemand die dat tegenwerkt is een duivel, is een demon. Of niet? Oh nee, Dat is ook een raar verhaal natuurlijk. Hè? Maar hij is wel een tegenstander. Dus je hebt een voorstander of een tegenstander, een medewerker of een tegenwerker. Hè? En zo is het hele koninkrijk van God zit vol. Met dat soort dingen. Ja, buiten het koninkrijk dan. Wederom zond hij andere slaven. Hé, hey, er komen dus weer profeten. Weer een andere dienaren die met hem verbonden zijn. Met de boodschap, zeg tot de genodigde. Dit is Israël. Zeg tegen de genodigde. Israël. Zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Het staat klaar, broeder en zuster. Mijn ossen, gemeste beesten, ze zijn geslacht. Yeshua is gekruisigd. Hij is opgestaan uit de dood. De hele tafel is bereid. Israël, kom. Alles is gereed. Kom tot de bruiloft. Want hij die tot Yeshua komt, krijgt deel aan Yeshua, de bruidegom. En wordt één met hem. Eén lichaam met hem. Zo worden we de bruidsgemeente. Ja, nee, dat is Israël. Maar wij door het geloof in Yeshua worden één met Israël. Worden we dan mede erfgenamen. En mede... Hè? Zonen van God en dochters van God. Zeg tot de Israël en die daarbij horen: ik heb mijn maaltijd bereid. Ostse gemeste beesten, het is geslacht, alles is gereed. Kom tot. Mooi, hè? en dan een, lied, een woord lezen over het Lam Gods. Echt schitterend als dat in, de, in het allerlaatste boek staat. Het Lam dat waardig is te ontvangen, de lof, de eer, de aanbidding door voor hem te buigen, naar hem te luisteren, met hem te gaan. Lieve mensen nog een toe. Maar zij, Israël, sloegen er geen acht op, gingen heen, de een naar zijn akker en de andere naar zijn business. Vind je het niet verdrietig? Er is geen... Ik heb er geen woorden voor. De koning heb je uitgenodigd. We gaan lezen. Ik heb dezelfde gelijkenis gevonden in een iets andere setting in Lukas. Daar staat in Lukas 14, vers 18, en zij, dat is dan weer die uitgenodigd waren, begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Echt een fout verhaal. Durft hij aan om te zeggen? Als u zo'n antwoord krijgt, van iemand die je hebt uitgenodigd naar de bruiloft van je zoon... en die zegt tegen u, ik heb een akker gekocht... en die moet ik, nou precies op die dag moet ik hem gaan zien. Dat is niet waar, want als je een akker koopt, ga je eerst kijken. je: Zo, dat is een mooie akker. Stel je voor dat er nog een schat in zit ook. Dan ga je alles verkopen wat je hebt en dan ga je die akker kopen. Maar je koopt hem pas als je hem gezien hebt. En deze man die durft te zeggen tegen de koning... ik heb een achterakker gekocht, maar ja, ik moet hem nog gaan bezien. Ik verzoek je, hou mij verontschuldigd. ik kom niet. Denk u tot uh, koning dat niet begrijpt? Die is afgeserveerd, die man. Hij is gewoon afgeserveerd. Die andere slaaf, die zegt, ik heb vijf span ossen gekocht. En nou ga ik ze keuren. Dat doet niemand. En een handelaar al zeker niet. Als er handelaren zijn, dan zijn het joden. Echt waar, lieve mensen. Je gaat naar die ossen kijken, het zijn nog vijf span ook, dus het is vijf keer twee minimaal... Dus dat is toch aardig wat ossen, voordat je daar de centen van neerlegt. Je koopt geen ossen zonder te kijken. Je gaat kijken en je koopt ze en je zegt, leven ze dan en dan maar af. Want ik moet naar de bouwloft. Dus dat is ook weer een, een, een gek verhaal. En er komt er nog een derde die zegt, Ja, maar ik heb een vrouw getrouwd, daarom kan ik niet komen. Ik heb zulke argumenten gehoord. Iemand die zegt, ik heb nou een vrouw getrouwd. Want ik had gevraagd, via jaar Sabbat. En terwijl die op Sabbat spreekt. Onderwijs geeft in het woord van God. Nee, zit, ik heb net een vrouw getrouwd. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou ja, die houdt niet van de Sabbat, dus die viert geen Sabbat. Dus dan ben ik er niet. Of sowieso, Ze gaat die mee. Lieve mensen, met alle respect, wij kennen die problemen. Ik heb ook een vrouw getrouwd, die drie jaar niet meeging naar de Sabbatviering. Totdat het kwartje viel. Nou, dat is een power geworden. Wat ik mis, dat heeft die vrouw helemaal... Echt waar. Dus het argument om te zeggen, ik heb een vrouw getrouwd, ik kan niet naar de bruiloft komen. Nou, het is geen zwak argument, het is gewoon nul. Want als je echt een vrouw getrouwd hebt, dan zeg je, kom op, we gaan naar de samenkomst van de Allerhoogste. Ja, maar ik geloof in Baal. Dan laat je dat maar even zitten, we gaan eerst naar de ene, ene, ene God. En over die andere dingen praten we dan wel. Dat is niet omdat je zo, in, zo manipulerend bezig bent, maar daarvoor heb je een vrouw getrouwd, die gaat met je. Vindt u het uh, vervelend om dit te lezen? Nee, hè? Alleen het stond niet in dat stukje wat we net aangesneden hebben. Het stond in Lucas. Zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. De overigen, laten we ze allemaal maar niet gaan noemen, grepen zijn slaven en ze mishandelden en doden hen. Wie van de profeten hebben ze niet vermoord, wordt er gezegd. Alle profeten werden vermoord. Zacharias werd achter het altaar, hij, hij, hij, hij prakte de horns van het altaar op voor zijn redding. Ze hebben hem erachter vandaan gesleept en hem vermoord, lieve mensen. Zo, dat zegt de Bijbel. Zijn de joden nou zo slecht of Israël? Hebben we niets mee te maken? Wij lijken er sprekend op. De koning die wordt toornig. nou ik kan het goed begrijpen. Hij zond zijn legers uit en verdelde die moorden naar zijn stak de stad in brand. Dat komt een beetje lastig over, welk leger is van God eigenlijk. Is dat Israël of niet? Welk leger stuurt u er nou op af? De koning wordt tornig, hij zond zijn leger uit en verdelde de moordenaars en stak die stad in brand. God heeft altijd de legers van de rondomliggende landen gebruikt. Dat als Israël goddeloos werd, dan brak hij de barrière los, de veiligheid van Israël en dan brak hij de legers door. Als Israël denkt dat ze de goden kunnen dienen van de Moabieten en van de Ammonieten en van Kus en weet ik veel allemaal, lieve mensen... God is zo gekrenkt. Dat is, nou ja, dan haal ik mijn veiligheid maar even weg. Uh, vraag het maar aan je god of ze je helpen. Totdat ze weer gingen roepen en schreeuwen en dan zijn we mee bezig met de richteren, Dan zendt God in zijn genade weer een richter en die laat zien waarom het fout gelopen is. En ze zeggen: Oh, oh, oh, hadden we dus niet moeten doen. Vergeef ons. En dan komt er weer 40 jaar rust in Israël. Dat is wat vader wil. Hij wil Israël niet langs de kant gooien. Anders zou je denken, oh, hij gaat de moordenaars gaat die allemaal vernietigen. Weg met dat Israël. En de kerk is het nieuwe Israël geworden. Nou, die kerk die maakt exact dezelfde weg. En God vertelt exact dezelfde gelijkenissen tegen de christelijke kerk in de wereld. En de christenen hebben het niet door. Maar hij zendt dus de legers van de vijand als je zo nodig hun goden wil aanbidden. Toen zegt hij tot zijn slaven, hé, hey, dan komen die profeten weer, die dienaren. De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Hij verwerpt zijn volk echt niet hoor. Want als we een gelijkenis bespreken, dan zou er het neiging in zitten, omdat hij gaat zeggen, het is gelijk, het is. Dit is niet gelijk, het is, het is een gelijkenis. Het heeft een bedoeling, amen. Goed zo zus. Hier komt er nog eentje. Handelingen 13, daar is Paulus de Antiochier in Pisidië, dat is Turkije. Doch toen de joden de scharen zagen, die scharen die was gekomen uit de synagoge. En ja, de mensen van buiten hadden het woord gehoord, dat werd een hele scharen. Maar de joden die het niet wilden aanvaarden dat Yeshua Messias was, die werden er echt een beetje nijdig over. En ik kan het begrijpen, want sommigen snappen het en anderen snappen het niet. Maar het blijven wel, Joden, het blijft wel, Israël, volk van God, verhef je niet. Toen de Joden de scharen zagen, werden ze vervuld met nijd. Ze spraken lasterende. Maakt u dat ook mee in uw leven? Omdat wij met elkaar doen wat we doen, lasteren ze ons. Tegen hetgeen door Paulus wordt gezegd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. En luister goed. Het was nodig dat eerst aan u, Israël, synagoge... Heb je door? Het was nodig dat eerst aan de synagogen het woord gods wordt gesproken. Doch nu gij, synagoge, het verstoot. En uw synagoge, het eeuwige leven niet waardig keurt. Zie, nu wenden wij, de discipelen, ons naar de heidenen. En die gaan hetzelfde evangelie horen. Schitterend. Is Israël verworpen? Echt niet waar. Maar ze hebben dat heil wat toen kwam, waar al zo lang over geprofiteerd was, niet aanvaard, niet gezien. Misschien waren ze te religieus. Maar het kunnen best zulke mannen en vrouwen zijn geweest. Die eerlijk naar alle Torah-inzettingen hebben geleefd. Maar omdat ze een religieuze geest hadden, niet alert op de beloftes van God. Wat staat er in vers 47? Want zo, ik heb het maar onderstreept, en nadrukte opgelegd. ...heeft ons Yahweh geboden. Wat heeft Yahweh geboden? Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Wie heeft Yahweh gesteld tot een licht der heidenen? Israël. Maar door hun religie... ...werden ze niet het licht der heidenen. Het was wel Israël. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen... ...opdat gij, Israël, tot heil zou zijn... Tot aan de uiterste van de aarde. Dat is wat God gezegd heeft. En door zijn profeten en door zijn dienaren. De beloften zijn voor Israël. En God houdt zich aan zijn belofte. Al ga je op je kop staan, dan gaat hij verder met je kinderen. En als jij wel recht voor God blijft staan en je kinderen gaan op zijn kop staan, dan zegt u, vader, mijn kinderen in uw hand, want u bent hun onderwijzer. Ik draag ze over aan u. Je kan ze beter aan ja geven als aan de baal. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Dat staat er ook, hè. Hij had het volk Israël gesteld en dat heeft Yahweh gedaan. Ik heb je gesteld tot een licht der heidenen, maar ze hebben dat licht niet gegeven. Kijk, ik, denk, ik heb nog een fotootje gevonden ook van die stad in Turkije, van Antiochië. En dit is de synagoge van de joden, die, die Antiochië is. Er is niet veel van die synagoge overgebleven. Ik vind het verdrietig als je dit ziet. Er is een gebedshuis geweest. Echt waar. Paulus is in dat gebedshuis geweest... Mooi is dat, hè? Het gaat erom, we moeten het herhalen, we moeten opbouwen waar we ons geloof op zetten. We gaan even naar Jezaja 42, want dat is de opdracht die gegeven werd. Jezaja 42, vers 1 zegt, Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie ik, Yahweh, en belwagen heb, ik, Yahweh, heb mijn geest op hem gelegd. Hé, hey, op hem. Je kunt discussiëren, hebben we het nou over het volk Israël? Want het volk Israël is ook de knecht des heren. Alleen hier gaat het wat specifieker worden. Hier hebt hij het over hem. En niet over hun. Dus de geest des heren die van Yahweh komt. Hij zegt, ik heb hem wel behagen. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Dus het gaat over Messiach. Hij, Messiaj, zal de volken het recht openbaren. Dat is van eeuwigheid Gods plan geweest. Het moest door Yeshua. Israël heeft het niet gezien. Op het moment Suprem faalde ze. Er is een overblijfsel uit Israël wat het gezien heeft. En met het overblijfsel ging vader verder. Hij zal niet schreeuwen. Het is een persoon, Messias, zal niet schreeuwen. Nog zijn stem verheffen. Nog die op de straten doen horen. Hij zal niet schreeuwen door de straten lopen. Maar oh wee, als er een fariseer, een Sadduceeër of een wie dan ook voor zijn neus kwam, dan kon je er wel doorheen kijken. En dan kon hij gewoon zeggen, hey, addengebroed. Dat hoefde niet op de straat te schrijven. Hey, addengebroed. Echt niet waar. Als die vorm stond of die priester, of wat die dan ook mogen wezen, die voor geld gekocht was bij de Romeinen, zegt hij, hey, addengebroed. Ja, slange ei dat je er bent. Je zit op de stoel van Mozes. En er staat er geschreven, we moeten alles doen wat hij zegt. Ja, wat Mozes zegt. Alleen er staat een beetje rommelig vertaald in onze vertaling. Maar zoals die fariseeërs daarna deden, die voegde zelf al in de misnaden dingen erbij. En andere zaken. Begrijp je het? Dus de Farizeeën zitten op de stoel van Mozes. Het is echt een stoel in de synagoge. En daar konden ze alleen maar vertellen wat Mozes zei. Maar ze gaven de invulling aan. Dus Yeshua die wist met wie hij te maken had. Echt waar. Zijn alle Farizeeën, hadden gebroed? Echt niet waar. Ze zeggen tegen u ook dat je fariseeën bent. Omdat je gewoon naar Torah wil leven. Maar als je zegt ik wil naar Torah leven. En je gaat langs de kant van de weg rotzooien dan zegt Yeshua, hey, addergebroed. gebroed, je weet hoe het gaat. En je doet dat. Nou, ik zal er niet te lang op blijven zitten, mensen. Maar hij zegt in vers 3 van diezelfde Jesaja 42, het geknakte riet zal hij niet verbreken. Geknakt riet is iemand die verbroken is. Yeshua, Messias, wil me helpen. Hè? Die heidense vrouw. En dan laat hij ze nog drie keer roepen. En dan zeggen de discipelen, hey... Hé, hey, ze roep je na. En hij zegt helemaal niks. En die vrouw die roept me achter man Heer, heer, heer. Ja, en dan draait hij zich om. En dan komt er een gesprek tussen een heidense vrouw. Die, die ziet op Yeshua. En hij geneest op afstand dat kind. Dat is Yeshua. Dat zijn tekenen om de Shua bekend te maken. Echt waar, dat is een vreugde, lieve mensen. Dus dat geknakte riet, ook al is het een heiden. Echt waar, al voel je je een heiden. Ga tot de Heer. In de naam van Yeshua. Dat geknakte riet, lieve mensen, zal die echt niet verbreken. Hij gaat je leiden. Of de kwijnende vlaspit gaat hij niet uitdoven. Dus het geknakte riet en een kwijnende vlaspit, dat is hetzelfde. Naar waarheid zal hij het recht aan u openbaren. Dat is Messiach. Daar kwam die voor. Eigenlijk had Israël dat moeten doen aan de heidenen. Ze deden het niet. Yeshua doet het. Hij zal niet kwijnen... En niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. Messias. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Dan heb je de twee- in de tienstammenleer, de leer, En dan gaan ze heel ver, dan is Nederland Sebulon, weet je wel. En die zit aan de kust. Dus uh, Holland is een kustland, zeggen ze dan. Ik heb daar mijn vraagtekens over. Eén ding is wel, als je dit letterlijk neemt, dan gaat hij in Holland wetsonderricht geven. Als de gemeente van Yeshua, die zijn lichaam is, iets anders verkondigt dan Torah en profeten... en zelf dingen gaat bedenken, zitten ze buiten. Je zal moeten zeggen wat wet en profeten zeggen, want in Holland hebben we wetsonderricht nodig. Durf je armen te zeggen? Dus iemand die wat anders vertelt als Torah... en Yeshua niet meer kan zien als de door God gegeven enige geboren zoon uit Maria verwekt. Lieve mensen, hij is onze verzoening... Heel de schepping heeft naar hem uitgezien en wij die naast zijn komst dood en opstanding leven, kijken terug op dat ene offer. Vader, ik bid u in de naam van Yeshua. Hij stierf voor mij op Golgotha. Hij gaf zijn leven, zijn bloed vloeide voor mij. En dat is de enige reden dat ik wel gevallig ben in het aangezicht van vader. Echt waar, je moet het in het geloof gaan bedenken, gaan aanvaarden. Dan hoef je niet meer bang te zijn van vader, maar dan ben je eerlijk oprecht en dan ben je ook bevreesd voor vader, want hij doet wat hij zegt. Hij heeft de zegen uitgesproken en een vloek. Hij hoeft niet tegen een engel te zeggen, ga eens even die vloek brengen bij Willem, want hij zit verkeerd. Echt niet waar, die vloek is uitgesproken. Iemand die de foute weg gaat bewandelen, die vloek die komt. Niet binnen een jaar, niet binnen twee jaar, die komt echt. Lieve mensen, er is leed genoeg. Maar de Heer die geeft ons wetsonderwijs. We gaan verder lezen in Jezaja. Dan denk je, ja, we zijn wel met een gelijkenis bezig. Maar die gelijkenis is niet gelijk het is. Hij vertelt iets. Wat we moeten leren. Zo zegt wie? God. Wie is God? Yahweh. Die de hemel schiep. Wie schiep de hemel? Yahweh. Schiep de hemel. Die hem uitspande, die de aarde uitbreide met alles wat er uitsproot. Wie heeft dat gedaan? Onze God Yahweh. En die aan de mensen die erop wonen de adem gaf. De ff, ff, ruach. En alle die daarop wandelen. Ook de kippen, de varkens, de olifanten, alles. Had diezelfde adem gekregen. We leven allemaal uit dezelfde adem. Ik, die is ik, Yahweh, heb u geroepen. Dit is profetie. Dit is profetie sprekend over messiah Ik heb messiah geroepen. In gerechtigheid. Uw hand, messiah de Shua. U, Messias behoedt u gesteld tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de natie. Yeshua is dus de verbondslam voor Israël en voor de natie. Alleen Israël heeft dat licht niet in de aarde, in de wereld gebracht. Ze hebben wel mooi die Torah bewaard, waar we alles in kunnen lezen. Hier staat om blinde ogen te openen. In dit geval staat er niet om blinden de ogen te openen, om ze allemaal te genezen bijvoorbeeld. Nee, hij heeft het over blinde ogen. Het volk van Israël was eigenlijk geestelijk blind. Ze konden echt kijken. Ze konden naar elke afgod kijken. Ze hebben dezelfde ogen als ik en als u. Ze konden naar alles kijken. En vader wist ook nog wat ze in hun kersenpit hadden als ze gekeken hadden. Hij weet alles. Dus het is wel belangrijk hoe je met je ogen kijkt en hoe je erover denkt. Dat is geen spelletje, het is serieus waar het over gaat. Om blinde ogen te openen, ook uw ogen heeft die geopend. Om gevangenen uit de kerken te leiden, als u verkeerde ogen hebt, dan zit je in een kerken gebonden. Niet omdat je blind bent zit je in een kerken, nee omdat je blinde ogen hebt. Want je ziet niet geestelijk. Uit de gevangenis wie in de duisternis gezeten zaten. Waren dat blinden? Nee, ze konden niet zien wat God al die jaren al verkondigd had. Daarvoor komt Messias. En daarbij heeft hij wonderen en tekenen gedaan dat hij een blinde liet zien. Die vanaf zijn geboorte al, of blind, of kreupel, of lam was. dat de mens zegt, wie kan dat? Ja, dat kan Messias. Want hij deed naar de wil van God. Nou, het laatste vers van... Isaiah 42. Gaat hij nog een keer beginnen. Hij zegt, ik ben Yahweh. Ik heb het er maar achter gezet. Zo staat het in de grond aan. De Yod-He-Waf-He. Je kunt nog over de Yod en de Yod praten. Moet je de U, moet je de A. Over het algemeen is die Yahweh, Jeha, Waf, is Ja. Als je twijfelt om dat tweede gedeelte uit te spreken, of het Yahweh is, of Yahweh, of Yahweh, dan kun je zeggen Ja. Daarom staat hier in de Bijbel, halleluja. Ja ja is een legale afkorting van de naam van God, Yahweh. Dan zeg je gewoon, geprezen zij ja. En dan zeggen wij, halleluja. Wilt u het ontvangen op die manier? We praten over één en dezelfde God. Maar of je nou over de Haag of de Heek hebt, dat zit daar ook mee. Nooit oorlog overvoeren, maar gebruik de naam van God om hem te loven. Dan zegt hij, ik ben Yahweh. Dat is mijn naam. Wat is naam in het Hebreeuws? Wat zegt u? Shem? Nee, Shem. Naam is Shem. Als je zegt de naam, dan heb je het over Hashem. Dat is de naam boven alle naam. Begrijp je het, mensen? Ik ben Yahweh, dat is mijn naam, Shem. Mijn eer zal ik, Yahweh, aan geen ander geven. En mijn lof, zegt Yahweh... Geef ik niet aan gesneelde beelden of aan uh, afgoderij. Over wie hebben we het? Over wiens eer en over wiens lof? Over de lof van Yahweh. Dit is de naam van onze God. Hij geeft zijn naam niet en zijn eer niet aan een ander of aan afgoderij. Als je de naam van Yahweh uitspreekt, dan zeggen ja, we uw naam zijn geprezen. Zeg het dan op zijn minst één keer in je gebed. En dan zou je kunnen zeggen: Heer. Want Heer is in het, uh, het Hebreeuws Adonai. En de vertalers hebben het wel zo consequent gedaan, de Joden, dat ze altijd Adonai gebruiken. In combinatie met Yahweh. Ergens anders gebruiken ze Adoni, Dan is het mijn Heer. De Psalm 110. Yahweh sprak tot mijn Heer. Adonie. Dan blijkt Yahweh. Mijn hoofdletter is Heeren te staan En hij sprak tot mijn Heer. En dat is Messia, de zoon van David. Dus als je dan zegt, nou, dan kan ik Yahweh ja, wel vervangen voor Heer, Adonai. Dan zit je meer op de lijn. Want je kan wel zeggen, bijvoorbeeld, voorbeeld, Willem is hier de baas. Als we wat willen doen, dan moet je het in de naam van Willem doen. Maar dan gaan we alleen maar zeggen, nee, we doen het in de naam van de naam. Lieve mensen, met alle respect... Ik wil de joden niet kraken, de israelieten niet kraken, maar ze hebben door een vloek van Jeremia een verkeerde houding aangenomen door allerlei alternatieven voor de naam van Yahweh te kiezen. De eeuwige, de waarachtige, de genadige, de barmhartige. En dat is goed, ik begrijp waar je het over hebt. Maar hij zegt, je moet mijn naam bekendmaken onder mijn volk. Al doe je het maar één keer zeggen. En dan doe je je gebed verder. Uh, er is een, een tekst, ik zal u hem gelijk geven. In Jeremia 44, ik heb hem daar niet staan, ik denk, dan doe ik het zo wel. Moet ik eens even opzoeken. Jeremia 44 vanaf vers 26. Jeremia 44 vanaf vers 26. Er was namelijk een heel probleem in Israël. En die uh, de Israëlieten, die, die, die, die gingen dan vertrekken vanwege... Uh, sommigen wilden ook terug naar Egypte. En dan konden ze daar uh, wel met hun afgoderij verder gaan. Want Jeremia vervloekte de activiteiten van het volk. Wat gebeurt er dan? Jeremia 44, vers 26. Hoor daarom het woord van Yahweh. Gij, geheel Juda, dat in het land Egypte woont. Zie, ik zweer bij mijn grote naam, zegt Yahweh. Mijn naam zal niet meer worden aangeroepen door de mond van een Judeer. Lieve mensen, als u een Judeer bent... Dan krijg je iets Spaans benauwd. Als de profeet van God dit over je zegt. Ik wil de naam van Yahweh uit jouw mond niet meer horen. Als je respect hebt voor een profeet van God, hou je je bakkers dicht op hetzelfde moment. Maar waarom zegt hij dat? Ik wil dus door die mond van de judeën niet meer horen. Want die judeën die zegt, waar: hier staat heren, heren, dat staat dus in de grondtekst, zo waar Adonai, Yahweh leeft. Uitroepteken. Hij roept het met kracht. Zal ik hem nog eens lezen? Mijn naam zal niet meer worden aangeroepen door de mond van een Judeeër, die zegt: Zo waar, Adonai, Yahweh leeft. In het gehele land Egypte. Want daar zaten die Judeërs en die waren er naartoe gegaan. En Jeremia had gezegd: Zo spreekt de Heer: Je zal niet naar Egypte vertrekken. En uiteindelijk gingen ze nog naar Egypte toe. En dan komt de vloek. Zie, zegt hij, ik waak over hen ten kwade. Hier heeft hij het over de judeërs die naar Egypte waren gegaan. Ik waak over u ten kwade en niet ten goede. En alle judeërs in het land Egypte zijn. Zullen te gronden gaan door het zwaard en de honger totdat ze vernietigd zijn. Nou mensen, ik denk dat je het dun in je broek krijgt. Als Gods profeet naar je toe komt en je dat recht in je gezicht zegt. Amen? Durven die de ja te zeggen? Als de profeet naar je toe komt en hij zegt, jij gaat nu naar Egypte, je bent gegaan, vervloekt zal je zijn, je zal vernietigd worden in Egypte. Want de heer had gezegd, je moet hier blijven. Dat ligt verbonden aan de naam van Yahweh. Die Israëlieten hadden het dun in de broek in Egypte. Wist u dat in Egypte de Septuagint geschreven is door diezelfde joden? En die hebben de naam van Yahweh wel netjes Jut heen -He neergezet, maar ze noemen hem Heer. Of ze noemen hem Adonai. Daarom kwamen de Jehova's getuigen, die zagen die, dat verschil. En die dachten dat Adonai uh, een andere vorm was voor, voor Yahweh. En dan gingen ze AOA -A, tussen de Jut -He waf heen zetten. En dan zetten ze Jehovah, fout. Hij heet niet Jehovah. Hij heet Yahweh, Yahweh, Yahweh. Maar daar gaat het om. En je mag de naam van Yahweh wel uitspreken, maar je moet afstaan van alle ongerechtigheid. Lieg niet als je de naam van Yahweh gebruikt, want dan misbruik je zijn naam. Als je om elke willekeurige moment gaat zeggen, Yahweh, Yahweh, of Jezus Christus als je boos wordt. Schaam je, want dan misbruik je de naam. Ook de naam van Yeshua. Dus lieve mensen, bij Yahweh, dat is de Yud -He -He, ja, dat is mijn naam, zijn Shem, dat is ook wel, Hashem, dat is de naam, Yahweh, die moeten we vereren. En zijn eer, die geeft hij aan niemand en zijn lof helemaal niet aan die afgoderij. Dus als je nog met afgoderij bezig bent, stop acuut de naam van Yahweh eruit te spreken. Heeft u begrepen? Halleluja. We gaan verder, want we zijn nog maar natuurlijk bij Matthäus 22 vers. Hè? Vind je niet erg, hè? Ga daarom naar de kruispunten der wegen. Nodigt alle uit. En ge, die hij aantreft tot de blijde. Dus nu moeten die profeten. Jongens kom op binnen. Dat is feest bij de brein. Je moet allemaal naartoe. Wie wil kom mee. Sleep ze maar mee. Al die slaven gingen naar de wegen. En verzamelden alle die ze aantroffen. Zowel de slechte als de goede joden. Zowel de slechte als de goede. Met geloof, zonder geloof. Ik weet niet wat ze hadden. Maar slecht en goed haalt hij bij elkaar. En de bruiloftzaal die werd vol met degene die aanlagen. Schitterend hè. En je zag geen verschil tussen de goeie en de kwaaien in die bruiloftzaal. Je zag geen verschil tussen die goeie en die kwaaie in die bruiloftzaal. Niemand zegt er wat. Ken je het verhaal niet? Hadden ze allemaal witte kleding gekregen? Er was er eentje die zei, ja kom maar met die witte Als ik loop in maar mijn frokies, ook. Kan ik tenminste dansen, springen, eten. Hè? Kijk. In Matthäus 13, vers 47, er staat er nog eentje. Daar gaan we zo op terugkomen. Evenzo is het koninkrijk de hemel als een sleepnet wat neergelaten wordt in de zee. Weet u wat de zee is in de gelijkenis? Dat is de mensenmassa. Dus als je het net uitgooit in de zee en al die vissen er binnen haalt, dat is de mensenmassa. Dus je zegt, jongens, kom binnen. En als ze dan nog niet het witte jas willen aantrekken van de gerechtigheid van Christus, dan zeggen nou, dan houdt het voor jou op. Dan schop je hem er niet uit. Maar op een gegeven moment voelt hij zich niet meer thuis. Maar uiteindelijk zal hij vertrekken, want we doen het niet zoals deze koning doet, want die stopt hem dus in een, een bepaalde plaats. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich men neer en verzamelt het goede in de vaten en het ondeugdelen weg, werkt men weg. Dus hij maakt onderscheid tussen rijn en onrijn, hij maakt onderscheid tussen goed en tussen niet goed. En eigenlijk was alles wel voor hem goed, ook al waren ze slecht, maar dan in de gerechtigheid van Yeshua. Ze moeten in de feestkleding gekleed zijn. Nou, wat staat er? Het goede wordt in de vaten gestopt en het ondeugelijk werkt me weg. Zo zal het gaan bij de verleiding der wereld. En daar zitten we. Wie wil er nog ontrouw worden aan Torah? Wie is er nou niet bereid om dat witte kleed der gerechtigheid aan te trekken? En zo in geloof te gaan wandelen? Wie kan er nog voor God staan zonder de gerechtigheid van Yeshua? Ja, zou u u willen verwerpen? Echt niet waar. Er is geen andere weg dan de gerechtigheid door het land gods tot stand gebracht. Zijn leven is gegeven voor ons leven, lieve mensen. En we zijn door geloof in hem zijn lichaam geworden. Daarom zijn we ook zo liefdevol onder elkaar. Echt waar. Het is een vreugde om hier met elkaar te zijn. Echt waar. Het is gemeenschap. We moeten alleen een heleboel dingen leren. We moeten één worden, helemaal één, zoals Torah en profeten ons hebben geleerd. Nou, het laatste stukje, Romeinen 11... Ik vraag dan, zegt Paulus, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Vraagteken. Nou, nah, volstrekt niet. Heb je nog een ander woord voor volstrekt niet? Ik niet. Heb God zijn volk verlaten? Nee. nee, volstrekt niet. Israël is het volk van God. Hij zegt, ik ben immers een Israëliet. Ik kom uit het nageslacht van Abraham, de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij tevoren gekend heeft. Hey, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet dat dit schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Hier wordt Elia de aanklager. Kent u nog een aanklager, of niet? Satan. Hé, hey, leuk om over na te denken. Denk er goed over na. Hier gaat Elia de Satan spelen, of niet? Nou, hij is de aanklager, hè? Het gaat erom, er gebeurt iets. Er moet iets gebeuren om Gods genade, zijn goede tierenheid en zijn trouw te openbaren. He? Heb je een probleem? Wil je klagen? Klaag dan bij God. Zeg vader, ze hebben me zoveel leed aangedaan. Klaag maar bij vader. Dan gaat vader voor de gerechtigheid zorgen. Eerlijke gerechtigheid die zowel jou redt als degene die je tegen hebt gestaan. Want hij zoekt de redding van ons allebei. We gaan verder. Heren, staat er dan in vers 3... Dat staat in het Grieks kurios. Maar dat woordje heere' wordt gebruikt bij zowel Yahweh als bij Yeshua. En daarom gooien de christenen alles door de war. Want soms kunnen ze niet meer zien wie nou Yahweh is in Yeshua. Maar hier citeert hij uit de schrift. En in de schrift wordt maar één ding gezegd. Yahweh. Daar gaat het over Yahweh. Dus Heeren, uw profeten hebben ze gedood. Uw altaren hebben ze omgehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze ook nog naar het leven. Huilt Elia. En hij heeft een eind gelopen door die woestijn, 40 dagen, zonder eten, zonder drinken. Heb God zijn volk verstoten? Dat is de fout van het hele christendom door de misleiding van Rome. De christendom in de plaats van de gemeente en ze maken exact dezelfde fout. Romeinen 11 vers 4. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij, dat zegt Jabe, ik heb mij, 7000 man overblijven die de knie voor baal niet hebben gebogen. Dus binnen dat hele volk van Israël, waarvan Elia zegt, ze hebben je allemaal verlaten, zegt hij, nee, zegt hij. Er zijn er nog steeds die de knie voor Baal al niet buigen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, broeder en zuster, hier in Alblassadam, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Durf je aan me te zeggen... U valt binnen de verkiezing der genade omdat je aanvaardt dat ja bij God is. Zijn zoon Yeshua, de zoon van de levende God. Hij is het lam van God wat geslacht is en die zijn leven heeft gegeven voor mijn leven. Hoe kan je nog een mooie offer beseffen? Hoe kan je nog afstand doen van Yeshua? Als de mensen het niet begrijpen, ik kan het inkomen, maar dan ben je super charismatisch geweest. Dan hebben je Jezus op allerlei manieren gezien. Je hebt hem voluit in tongen aanbeden. Je bent op de grond gevallen in de geest. Je hebt legger spartelen als een dwaas en je dacht dat het van God was. Anders kan ik het niet zeggen. We zijn misleid geweest. Als misleide mensen dan van rabbijnen gaan horen dat Yeshua niet de Messias is, dan trappen ze met hun charismatische hoofd in de leugen. Echt waar. Misschien klinkt het hard in uw oren, maar Yeshua verwerpen is bijna onmogelijk. Of je moet niet snappen wie het is. Hij is de enige waarachtige die gekomen is uit de hand van God. Verwekt in Maria. Zo is hij uit de hemel naar ons toegekomen. Zo is in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Toen de koning binnentrad om die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand liggen zonder braadofskleed. Nou, u kent het verhaal, hè? We zullen hem afsluiten. Hij zegt tot hem, hé hey vriend, hoe ben je nou toch hier gekomen zonder je witte kleed? Je zit gewoon in je vuile jas. En wat zeg je dan tegen, tegen, tegen de koning? Dan zit je dan met je vuile kloffie. Je wordt verstomd. Echt waar? Als je altijd een goed bekje gehad hebt, dan daar niet meer. Want dat is Finale. Toen zegt de koning tegen zijn bediende, bind hem aan handen en voeten, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar is gewenen, daar is knast. Is dat de hel? Nou, het zal wel aanvoelen als de hel, maar je wordt echt gebonden. Je kan Yeshua niet vinden. Je kan de vrede met God niet meer vinden. En je gaat denken, nou het zal wel niet kloppen. Maar je wordt gebonden. Want je hebt Gods genade verworpen. Als je niet bereid bent zijn witte kleed aan te trekken en dan in geloof te wandelen in de gerechtigheid van God... Lieve mensen, dan zegt hij, wat doe je met je vader jas? Zeggen ze, bindt hem even, stop hem daar maar in. Dan kan hij zijn hele leven lang in die, in die put vertoeven. Uiteindelijk zal ook die persoon sterven. Maar dit is dus niet het tegenbeeld van de hel, waar je tot in alle eeuwigheid je zieltje knispert en knaspert, en dat waar niet gedoofd wordt. Want dat is onzin van Rome. Vele zijn geroepen, broeder en zuster, en dat is de slot, maar weinig uitverkoren. Vele zijn er geroepen, ook van Israël. Vele van u zijn geroepen. En toch zegt hij weinig uitverkorenen. Ik heb ooit verschillende vrouwen geroepen om met mij een huwelijk aan te gaan. Drie hebben er gezegd nee en Anna zei ja. Zij is mijn uitverkorene. Moet je niet aanzitten. Echt waar, mijn uitverkorene. Zo gaat God om met zijn uitverkorenen. Zij die aanvaarden, de gerechtigheid van Christus aanvaarden, zijn door hem gekocht en betaald. En dat zijn de uitverkorenen des Heren. Vind je dat niet mooi? We gaan nog een uurtje doorgaan? Ik heb nog zoveel dingen in mijn hoofd zitten. Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom. Denk erover na, lieve mensen. En laat de vreugde in uw hart zijn. En laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn.